Het weer nog, vandaag geregeld zon en het wordt 20 tot 22 graden. Morgen en de dagen daarna droog, veel zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstad staan er files op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen Vlaardingen Oost en knooppunt Benelux 4 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Pernis 2 kilometer zijn drie rijstroken dicht na een aanrijding. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knopende Koenplein 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen tussen de knopende Rotterpolderplein en Badhoofdorp 6. De A10 de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag voor de Koentenot 2 kilometer. A16 Breda-Rotterdam bij het de Brechtseplein 3 kilometer. En op de parallelbaan 3 kilometer voor de Van Briden Noordbrug. Tot zover de verkeersinfo.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 Zandvoort op zondag en de Zomerse 50 wordt vandaag de combinatie op zondag 18 augustus 2013. 5 over 3 nog 25 platen te draaien, eigenlijk 24 tot het nummer 1 van 2013. Maar nummer 25 won vorig jaar het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar stond ze op nummer 15, dit jaar op 25. We hebben het over uh, Laureen met haar uh, single Euphoria. Nummer 25 24. En het, uh, nummer, uh, hij werd bekend, Johnny Bernal hebben het over. Door de talentenjacht Your Big Break op RTL4. Het liedje is een cover van Non Stat Decides. Van de Argentijnse groep El Zimbolo uit 1997. Uh, en Casicano was in 2001 en 2002 de nummer 1 van de eerste twee edities van de Zomerse 50. De plaat stond 15 weken op nummer 1 in de Megatop 100. Nog altijd een record in de lijst. Dan de volgende plaat: WEM Club Tropicana. In de winter zo'n 50 staat uh, Stay Fast uh, Lost Christmas uh, op nummer 1. Maar uh, deze plaat blijft uh, altijd rond deze plaats. Steken in de, in de 20. In ieder geval: WEM Club Tropicana dit jaar op nummer 23. WAM Club Tropicana hoorde je voorbij komen in de zomerse 50. Tijdens Zandvoort op zondag op deze prachtige dag. Zondag 18 augustus 2013. We gaan even wat sport met doornemen. Tom Dumoulin heeft gisteren de witte leiders trui in de Eneco Tour overgenomen van landgenoot Lars Boom. De Nederlander eindigt in de zesde etappe als vierde. En dat was genoeg om de nieuwe leider in het algemeen klassement te worden. David Lopez Garcia schreef de zesde rit op zijn naam. De 32-jarige Spanjaard van Team Sky, die deel uitmaakte van een vroege kopgroep van winners, redde het na een rit van 150 kilometer op de roudet in de Belgische Ardennen voordat een achtervolgende groep met favorieten op hem neerstreek. Lopez trok al vroeg op avontuur met onder andere Pim Lichterhart en Liebe Westra. Het peloton hield zich lang... Uh rustig, ...maar enkele toppers moesten al op 60 kilometer voor de streep aan de bak. wereldkampioen Philippe Gilbert en Dumoulin liepen achterstand op na een valpartij... ...terwijl Taylor Finney moest opgeven. Toen zij na een lange achtervolging terugkeerden... ...kwam op boom bij de tweede beklimming van de Roudette in de problemen. Dumoulin trok door met onder andere André Grifko en Nick Stibar met wie hij een uh, veilige marge opbouwde op de andere kanshebbers. Ze kregen nog net aansluiting bij de laatste vluchters... behouders Lopez, die de toppers al enige, uh, als enige achter zich hield. Stibar speelde uh, naar de tweede plaats... maar kwam ondanks de bonificatietijd van 8 seconden uh, te kort... om nummer vier Dumoulin van de leidersstrijd te behouden. Krivko stegen naar de derde plaats met 23 seconden achterstand... en Bam verloor meer dan 2 minuten en viel uit de top 10. De Nederlandse volleybalploeg heeft de World Grand Prix afgesloten met een zege op Cuba. De formatie van bondscoach Guido Vermeulen won vandaag in de Kazakstaanse stad Almaty. Afgetekend met 3-0, 25-13, 25-23 en 25-22. De zege brengt Oranje op de 12e positie in de eerste ronde van de prestigieuze toernooi. Nederland boekte in totaal vier zege's en leed vijf nederlagen. De finale ronde is daarmee niet gehaald. China, de Verenigde Staten, Servië, Italië gaan waarschijnlijk met Brazilië door naar de finale ronden. En die is van 28 augustus tot en met 1 september in Sapporo. Gastland doet uh, Japan doet dan ook gewoon mee. Goed, we gaan weer met, uh, verder met de Zomerse 50. Een van de platen die ooit op nummer 1 heeft gestaan is deze. We hebben het over uh, Last Ketchup Acerre G, oftewel de Ketchup Sun, dit jaar op nummer 22. ze vandaag. In de Zomerse 50, nummer 21. Het leek al zomer Toch was het pas Eind mei Zo'n dag Waarvan je denkt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 Het werd zomer, staat niet bij de hitfeiten, maar uh, het origineel is natuurlijk van uh, Bobby Goldsboro met uh, First Time Summer. Ik heb een uh, paar weken geleden gedraaid uh, in het uh, prachtige radioprogramma wat uh, u nu aan het luisteren bent, Zandvoort uh, op uh, zondag. Maar goed, het werd zomer, nummer 21 in uh, de Zomers 50. Goed, we hebben twee tussenstanden in uh, de eredivisie Heerenveen tegen uh, Herakles, staat het 1-1. En ook een gelijkspel, maar dan 0-0 tussen NAC en ADO Den Haag. Zomerse 50, een overzicht. 30 ja. tot en met 21. Ja, dat wil ik zeggen. 30 tot 21. De, een overzicht van de Zomerse 50. 30, de Babysitter Circus. Everything's Gonna Be Alright. 29, de zucker van dit jaar. Damoro en Jan Smit. Miro Su, oftewel Tuintje in mijn hart. 28, uh, Ryan Paris. Dolce Vita. 27, Peter Fox, House Housam Zee. 26, Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. sunshine. Dit uur begonnen we met uh, Laureen. Euphoria of 25. En op 24, Jodie Bernal, Kassieke No. Op 23, Wham Club, Tropicana. 22, Las Ketchup, de Ketchup Song. En op uh, 21, net gehoord, Rob Denijs met uh, Het Werd Zomer. Goed, wij gaan weer verder met de Zomerse 50. Dit jaar op nummer 20, Cliff Richards and the Shadows. Summer Holiday. De Zomer. and you Vorig jaar nog op 24, dit jaar op 20. Cliff Richard en de Shadows. Summer Holiday, deze snaak, die heeft ook twee keer meegedaan met het Eurovision Song Festival. Dat wist niet eens. In 1968 en 1973. Nou, dat zijn feiten waar hij op zit te wachten. Hè? Overveeten, waar je op zit te wachten, is het volgende. Het weerbericht van Lex van Oren. Vandaag eerst bewolkt en kans op een bui. Middag opladend. Vrij krachtige Zuidwestenwind. Zelfs zo krachtig dat de E-Neco luchterduinenrace is afgelast voor vandaag. maximale temperatuur in Zandvoors rond de 20 graden. Morgen in de ochtend bewolkt en kans op een bui. Middags weer verder opladend. Matig tot vrij krachtige meest Noordwestenwind. En wederom weer 20 graden morgen. Dinsdag ook weer 20 graden, maar dan met veel zon en weinig wind. Ik zou zeggen, bijna lekker zomerweer. Want uh, de temperaturen die gaan aan het eind van de week richting de 25 graden. Dat zegt uh, Lex van Horen op uh, www.meteopagina.nl. En Lex is elke zaterdag om half drie te horen bij het programma Zandvoort op zondag... met uh, onze vrienden Rob en Albert-Jan. Goed, we gaan weer, weer verder met de Zomerse 50. Een van de nieuwe binnenkomers is Barkemot met vandaag op...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 One day, one, day, one, day, one, day, one day, this nation, this will, nation will rise, up, rise up, up live out to the meaning of its dream. I have a dream that one day on the red and of Georgia, the road, sons of former slaves the the sons the former slave drawling, the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 alle, je lichaam, alledaagse je lichaam, alledaagse magere. Alle, la alegría y magere. Alle, je lichaam, alledaagse magere. Alle, je je lichaam, alledaagse magere. Alle, je lichaam, alledaagse la alegría y lichaam, Dale duro, dale duro, dale the dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, A tu cuerpo alegrie Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena, hey, macarena. Bye. Bye. My name is Macarena. I always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas can't along with me. Baila tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegria Macarena. Eh, Macarena. Baila tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo para pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegria Macarena. Eh, Macarena. Balla, tu cuerpo, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Balla, tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. Balla, tu cuerpo, alegría macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Balla, tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. Balla, tu cuerpo, alegría macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Balla, tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. ...was de Macarena van Los Del Rio... ...met uh, ja, de Bayside side Boys remix. Dat werd uh, een grote hit in 1996. Iedereen drinken, dat dansje nog wel, hè. originele versie komt trouwens uit 1993... ...en was een soort Roomba... Het werd een hit dankzij Radio Tour de France... en werd ook 3FM mega-hit. Later volgde ook nog de Macarena Christmas... maar gelukkig <laughs> heeft niemand die gehoord. Nee hoor. Goed, dan voor de Bakermat met vandaag. Uh, door de week is Bakermat student psychologie in Utrecht... en luistert naar de naam Lodewijk Fluttert. Hij zette in 2012 diverse tracks online... die in de loop van 2013 werden opgepikt. Alle tracks hebben een uh, Nederlandstalige titel... maar zijn instrumentaal of met uh, korte Engelse tekst. Vandaag bevat uh, samples uit de befaamde speech van Martin Luther King I Have a Dream die op 28 augustus 1963 in Washington hield goed we gaan verder met de zomerse 50 vorig jaar op nummer 23 en deze week, deze week, dit jaar op nummer 17 we hebben het over Tennessee, Treadlock Holiday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 You. 10CC, Dreadlock Holiday. Vorig jaar nog op uh, 23, uh, trouwens, en dit is een van de 18 platen die alle edities van de zomerse 50 hebben meegemaakt. Voor Zandvoort en de regio. We gaan even wat uh, lokale informatie met u doornemen. Um, van uh, maandag 19 augustus, dat is dus morgen, tot met uh, donderdag 22 augustus... worden er 59 betonnen liggers geplaatst over de Zandvoortslaan. Tijdens de werkzaamheden die tussen 11 uur s avonds en 6 uur s morgens plaatsvinden... is de weg ter hoogte van de voormalige Blinkertweg afgesloten. De werkzaamheden vinden s'nachts plaats om de verkeershinder tot een minimum te beperken. De omleidingroutes worden met gele borden aangegeven. Met deze laatste overspanning ontstaat de daadwerkelijke verbinding... ...van het Nationaal Park Zuid-Kirmerland en de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Wilt u erbij zijn als de eerste ligger wordt geplaatst? Onder bepaalde voorwaarden kan dat. U kunt zich aanmelden via natuurbrugzandpoort.noordholland.nl Dus Noordholland.nl natuurbrugzandpoort Tegelijk met de actie bij de strandhuisjes startte bij Pavillon 69 de twaalfde dag van de door de stichting de Noordzee georganiseerde actie op de Noordzeestranden fel vrij te maken. Vrijwilligers lopen de hele Noordzeekust van Zeeuws-Vlaanderen tot het laatste Waddeneiland af om eh, al het zwerfvuil en de aangespoelde rotzooi op te ruimen. De stichting wil met deze actie duidelijk maken dat zwerfvuil niet op het strand thuis hoort. Ook de troep die schepen midden op zee overboord kiepen moet een halt toegeroepen worden door veel belandt heel veel plastic in de zee en dat is heel gevaarlijk voor onder andere de visstand, maar ook voor zeevogels en zeezoogdieren. Een beetje tegenvallende aantal vrijwilligers trokken maandag van paal 69 richting IJmuiden. Ze hebben zoveel mogelijk al het vuil opgeraakt, uh, in plastic zakken gedaan en met een strandbukkie afgevoerd. En even kijken, hebben we nog een, een mooie tussenstand? Nee, want het is nog steeds 1-1 bij Herenveen tegen uh, Heracles. En uh, NAC tegen ADO, Den Haag staat nog steeds 0-0. Goed, we gaan weer verder met de Zomerse 50 hier bij ZFM Zandvoort. En we doen we met een Nederlandse act? En um, volgens de officiële biografie waren dit twee Spaanse dj's... die met een oude bus rondtrokken en illegale feesten gaven. Omdat ze zo lelijk als de nacht waren, zorgden ze voor een podiumact. act. enige Nederlandse act is... met de meerdere nummer 1 hits in Engeland. Het liedje is een cover van Barbados van Typically Tropical. Maar inmiddels weten we dat gewoon de wel van diep hierachter zat. Benga boys, we're going to Ibiza. Dit jaar op uh, nummer 16. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard, Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Because we're going to Ibiza. jaar geleden was dit nog een grote hit in de Nederlandse top 40. En uh, dit jaar staat het gewoon op nummer 16 in de zomers 50. De Benga Boys met We're Going to Ibiza. De volgende plaats betekent gewoon in het Nederlands Liefde onder de Limoenenboom. Het is Draco Staad in Tij, Moldavische het uit Roemenië. De enige e Romeinstalige nummer 1 is in Nederland. Tegelijkertijd stond Koffer, Hajutsje en Persiflage van Governor Sko ook in het top 10. En dat is een nunicum. Single was nummer 1 van de eerste dancehits uit de Balkanlanden. We hebben het over Ozan. Draco staat in tijd in de. de Chira alo alo sunt eu un pिकासo ce am dat bip și sunt voinic dar să știi, nu ți cer nimic vrei să pleci dar eu mă nu mai e eu mă nu mai e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 Vrei să vlești, dar în nu numai numai yeah. ei De tijd van Ozon was dat op nummer uh, 15 in de zomerse 50. En de volgende plaat die uh, we gaan naar, uh, naar uh, luisteren, bedoel ik. Moet ik al een beetje aan uh, deze denken: aan, uh, van de Muppert Show. Even kijken of die gaat komen. Precies, mini, de mini Muppert. Nou, daar weet je al gelijk waar het over gaat. Het gaat over Zerebro met uh, Mimimi. Een keertje meegedaan aan de Eurovision Song Festival. In 2007 deden ze nog als duo en werden ze derde met uh, Sang Number One. In, uh, Rusland heel groot, er kwam een derde band bij en toen werd het, uh, uh, ja, het, succes was voorbij. Maar totdat deze plaat kwam, Mimi Mimi, Mi, nummer 14 van Cerebro met Mimi Mimi. We gaan naar nummer 13. Dus precies, Michatello. Nossa, nossa, assim você me mata, Se eu te pego, ai, ai, se te pego. Ai, Delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Ja, het liedje is Portugeestalig. De titel betekent Als ik jou te pakken krijg. Was een uh, grote nummer 1 in het hit in de ijskoude winter van 2012. Michel Teller, dus. Un sábado na balá. Comecei a falar.